van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Het Amerikaanse leger is begonnen met het afgooien van voedsel en water boven Haiti. De pakketten worden gedropt enkele kilometers buiten de hoofdstad Port-au-Prince. De Amerikanen proberen nu vast te stellen of deze methode een snelle manier is om de slachtoffers van de aardbeving te bereiken. Minister Gates was aanvankelijk bang dat het afwerpen van water en voedsel zou leiden tot ongeregeldheden en plunderingen. In Haiti worden nog twintig Nederlanders vermist. Onder hen zijn twee ouderparen die in Haiti adoptiekinderen kwamen ophalen. Amsterdam wil nieuwe maatregelen nemen om gedwongen prostitutie op de wallen tegen te gaan. Wethouder Asscher wil de minimumleeftijd van prostituees verhogen. Nu is die 18 jaar, maar Asscher wil daar 23 jaar van maken. Volgens de wethouder zijn vrouwen op die leeftijd weerbaarder. Ook wil hij prostitutie verbieden tussen 4 uur s'nachts en 8 uur s ochtends. Dat moet de controle op uitbuiting van vrouwen door pooiers makkelijker maken. Op de bovenmerwede bij Woudrichum zijn een duwboot en een vrachtschip tegen elkaar gevaren. Het vrachtschip maakte water en moest worden leeggepompt. De bemanning bleef ongedeerd. De schepen hadden geen gevaarlijke stoffen aan boord. Staatssecretaris Huizinga wil weten of het openbaar vervoer na invoering van de OV-chipkaart duurder wordt. Uit studies zou blijken dat de ritprijs flink stijgt. En dat is niet de bedoeling van het kabinet. Volgens de SP varieert de stijging van 5% in Amsterdam tot 22% in Arnhem. Die verschillen zijn mogelijk doordat de provincies en stadsregio's de tarieven vaststellen. Tennisser Robin Hazen heeft de tweede ronde van de Australian Open niet gehaald. In Melbourne ging hij in drie sets onderuit tegen de Tsjech Thomas Berlich. Gisteren werd de enige andere Nederlander in het Enkelspel, Timo De Bakker, ook al uitgeschakeld. Het weer bewolkt en hierna mistig en soms wat motregen. In het westen is er ook kans op wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is uh, verlopen. Plus, uh, ja, wil ik graag weten wanneer komt het grote spandoek weer uh, op het Raadhuisplein. En dan wel te verstaan het nieuwe. Want op dit moment uh, is nog het, uh, het oude doek te bewonderen van 2009. En ik ben wel weer heel benieuwd welke evenementen er dit jaar weer uh, op de kalender staan. Dus dat gaan wij zometeen even bellen met uh, Lana Lemmens. En voor de rest gaan wij nog uh, natuurlijk veel meer uh, laten horen. Regionieuws, het weer en uh, natuurlijk sportkort hier bij Zondag in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 Oh, she is from me. She is she me. She is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 Ja, ja, ja, precies. Nou, we hebben twee arrangementen. Um, een, een Zin en Antwoord-arrangement en een Zin en Antwoord deluxe arrangement zoals we het noemen. De ene is samengesteld met uh, onze vier sterrenhotels. Uh, die hebben natuurlijk drie van in Eigenlijk De andere met de overige hotels die uh, lid zijn van de VVP en die graag mee wilden doen aan dit arrangement. Um, Stevens is uh, gekeken naar fietsverhuur. Dus um, in het ene arrangement is het met fietsverhuur, de andere zonder... Er wordt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 Geen dank, dankjewel je veel plezier. <much> Op e Radio. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur.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 That's it, that's it, that's it. She's the dance, do the it do the dance, do the dance, do baby. Come on, what's your mama gonna say? She finally let you party like this, this guy. Does <laughs> anyone wanna go waltzing in the garden? Does <laughs> anyone wanna go dancing on the roof? Does <laughs> anyone wanna go in the garden? Is anyone wanna go dance up on the Is anyone wanna go in the garden? Is anyone wanna go dance on the Does anyone wanna go dancing in the garden? Is anyone wanna go dance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 I don't know, man. So, the on a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 kan het niet alleen hier bij CFM's Antwoord en AB Radio. Nou, we gaan nog eventjes naar wat sportnieuws. En uh, we houden het nu ook dicht bij huis. Niet zozeer de plaats, maar uh, ja, de persoon. Want uh, Haarlemmer Ralf Zwitser, die heeft namelijk in Loosdrecht uh, de natuurijsklassieker uh, gewonnen. Hij heeft hem op zijn naam geschreven. Dat was afgelopen maandag. En uh, ja, de marathonschaatser uit Haarlem. Hij soleerde op de bevroren Vuntusplas. Want dat, dat is de beruchte bijnaam van, Loos, van de Loosdrechte Plassen. En hij had een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 over ongeveer 100 kilometer kleur gaf. Nou, de vijf man die waren al na 40 kilometer uit het peloton weggeschaatst. En dat waren Arjen Becker Martijn, en Martijn van S. Dus samen waren het er, was het de kopgroep. Nou, en ongeveer dus 20 kilometer voor de finish... toen had hij zoiets van, jongens, ik ga alleen. Want Ralph is namelijk een aanvaller. En hij had zoiets van, het is nu of nooit. Want ja, het verdere peloton kwam toch dichter bij, het, bij de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 And where flies the falcon in the ice She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 Station dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. 4 ben Luister naar jouw keuze.